3 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. In Sittard zijn een man en een vrouw opgepakt vanwege de dood van hun baby. De ouders worden ervan verdacht dat ze hun kind hebben mishandeld. De baby van drie maanden werd zondag met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. De precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. De ouders zijn dinsdag aangehouden. In Groot-Brittannië is een speciale commissie aan de slag gegaan... die bekijkt of er strengere mediawetten moeten komen. Aanleiding is het afluisterschandaal bij News of the World... de krant van mediamagnaat Rupert Murdoch, die inmiddels is opgeheven. De commissie bestaat uit zeven mensen... onder wie een hoge rechter, een voormalige politiechef... een burgerrechtenactivist en een tv-journalist. Onder meer de relatie tussen politici en de pers wordt onderzocht... zegt de voorzitter van de commissie. De focus van de inquiry is de cultuur... Practices and ethics of the press in the context latter's latter the the het eerste deel van het onderzoek is achter gesloten deuren vanaf september zijn er openbare verhoren na het afluisteren van voicemails door journalisten van news of the world loopt ook een parlementair onderzoek de Noorse politie is gestopt met het zoeken naar vermisten... op en rond het eiland Uteja. Vanochtend werd in het meer het lichaam van een vrouw uit Georgië gevonden. Of alle vermisten nu terecht zijn, durft de politie nog niet te zeggen. Anders Breivik heeft op het eiland 68 mensen, vooral jongeren, doodgeschoten. Het jongste slachtoffer is een meisje van 14. Bij de bomaanslag in Oslo vielen 8 doden. Bij aanvallen van Taliban-strijders in Uruzgan zijn zeker 19 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Gewapende mannen vielen vanochtend het hoofdkantoor van de politie in de stad Tarinkot binnen. Ook het kantoor van de vice-gouverneur en het huis van een militieleider die met de NAVO samenwerkt werden aangevallen. Daarna braken gevechten uit tussen de Taliban en NAVO-troepen. De Taliban hebben de afgelopen weken drie mensen die dicht bij president Karzai staan vermoord. Gisteren kostte een zelfmoordaanslag de burgemeester van Kandahar het leven. Het weer wat buien en vooral in het zuiden en oosten kans op onweer. Temperatuur 20 graden op de Wadden tot een graad of 25 in het binnenland. Morgen en in het weekend veel bewolking en duidelijk koeler dan vandaag. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remeha.nl slash zomeractie. WA pakt weer flink uit deze week. Want voor alle zonproducten geldt 1 plus 1 gratis. Kom dus snel langs en pak dat voordeel. Succes hebben in het leven. Dat willen we niet alleen in Nederland, maar dat willen ze ook in de rest van de wereld. En overal pak je dat heel anders aan. De correspondenten van Metropolis laten zien hoe je dat doet in hun land. Een rondje succesvolle mensen. Vanavond in Metropolis om 9 uur bij de VPRO op 3. Metropolis. Kom ook naar DA voor 25% korting op alle make-up. Het is zomer. Tijd voor ontspanning. Om er lekker op uit te trekken. Ja, heel leuk allemaal. Maar als belegger wilt u ook gewoon geld verdienen op de beurs.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of krant vertellen wat hen opvalt in het nieuws dichtbij huis. Vandaag steken we ons licht op in Drenthe, Zuid-Holland en Friesland. Dat is straks maar eerst Amerikaanse tips voor Arabische opstandelingen. De opstanden in het Midden-Oosten zijn per land uniek, maar tonen ook opvallende overeenkomsten. Dat is niet toevallig, want nogal wat opstandelingen raadplegen een handleiding van een Amerikaanse hoogleraar. Hoe bevrijd ik mij van een dictator in 198 stappen? Een reportage van correspondent Margot Mignon. In Syrië is weer in verschillende steden geprotesteerd... Opbouwen van, van de rechtsstaat in Benghazi. Duizenden gingen in Jemen in jubelstemming de straat op... ...want president Saleh verliet van zijn aanslag. Veel opstandelingenleiders gebruiken tegenwoordig een handleiding... ...van een Amerikaanse hoogleraar. Hij heet Dr. Gene Sharp en hij woont in Boston. We gaan hem opzoeken. Dit is een echte arbeiderswijk, met een beetje vervallen huizen en veel latino's, oude auto's. East Boston, wat een wonderlijke plek om te wonen voor een gepensioneerd hoogleraar die op dit moment zo'n belangrijke rol speelt. Hij heeft een handleiding geschreven over hoe je je op geweldloze wijze kunt bevrijden van dictators. En dat schijnt te werken. Zijn boeken zijn verboden in een groot aantal landen. Hugo Chavez heeft hem uitgeroepen tot staatsvijand numero uno. En bij de omwentelingen in Egypte stonden mensen op het tarierplein s'nachts bij het licht van een zaklamp in de handleiding te bladeren... om te kijken wat de volgende stap was. Er zit een lijst in met 198 stappen om de macht over te nemen. We zijn hier net hoek omgegaan en hier moet het zijn. Een oud vervallen huis met een versterkte voordeur... Geblendeerde ramen. Hallo, Dutch Radio. We zijn net door nog een voordeur gegaan. We staan nu in een hoge kamer met stapels boeken tot aan het plafond. Het is overdag, maar het is hier donker, want de ramen zijn geblendeerd. En we blanden alleen twee bureaulampen. Dr. Sharp is 83 en hij is heel vriendelijk. We gaan zo een paar filmpjes van YouTube kijken en ons een commentaar vragen. En het eerste filmpje uh, gaat over de Syrische ambassadeur in Frankrijk die ontslag neemt vanwege de schendingen van de mensenrechten in haar land. I can no longer continue to support the cycle of extreme violence against unarmed civilians. It's not a very costly type of protest. For them, because they can only stay in the host country. Dat is op zich niet heel gevaarlijk om te doen, want overgelopen diplomaten kunnen meestal gewoon in het gastland blijven. Ze staan niet bloot aan geweervuur. Maar symbolisch is het heel belangrijk. Het gaat er niet om hoeveel mensen het regime kan vermoorden, maar hoeveel organisaties en instituten het aan zich kan blijven binden. Als dat er steeds minder worden, kan zo'n regime uiteindelijk niet blijven bestaan. Uit documenten van Wikileaks bleek dat de Amerikaanse ambassade in Damascus in 2006 al meldde... dat Syrische dissidenten het werk van Dr. Gene Sharp gebruikten om een machtsovername voor te bereiden. Dat klopt, zegt Dr. Sharp. Ja, dat jaar of zelfs al eerder is er een aantal Syriërs hier geweest. Ze hadden veel vragen. In mijn boek From Dictatorship to Democracy zit een stappenplan met 198 praktische methoden om je te bevrijden van een dictator. Maar een goede strategische planning is daarbij een absolute noodzaak. Na aanleiding van de vragen van die Syriërs heb ik toen een nieuw boekje geschreven: een handleiding om een strategisch masterplan te maken, it's on website. Kun je zo downloaden. De Syriërs wilden dat Gene Sharp hem precies vertelde wat ze in Syrië moesten doen. Ik ken geen enkel land goed genoeg om te zeggen wat je precies in jouw land moet doen. Het zou ook verkeerd zijn. Je moet zelf uitmaken wat je doet. Het moet je eigen revolutie zijn. Ik geef alleen aan wat werkt en wat er allemaal mogelijk is. Hoe je het succesvol zou kunnen doen. En gaat het in Syrië goed komen? Ik heb nog goede hoop. De Syrische bevolking gebruikt inderdaad bijzonder weinig of geen geweld, en het Syrische leger wordt steeds minder betrouwbaar voor het regime. Het is heel belangrijk dat het leger de dictator in de steek laat, zegt Jean Sharp. Maar dat kan heel gevaarlijk zijn. In veel gevallen worden recruten die weigeren bevelen op te volgen... of die deserteren, standrechtelijk geëxecuteerd. Maar daar is wel iets op te bedenken. They don't have to je hoeft niet te gaan muiten. Je kunt ook over de hoofden van betogers heen schieten... of aanhoudelijk problemen hebben met je geweer. Dat staat allemaal in mijn boek. Ja, die 198 stappen, waar gaat het nou precies over? Een bloemlezing... 1. Houd toespraken. 7. Zorg voor leuzen, spotprinten en symbolen. 14. Rijk nep prijzen uit. 17. Houd nepverkiezingen. 18. Werk met vlaggen en symbolische kleuren. We gaan kijken naar een video op YouTube over Libië. Wat is er mis gegaan in Libië? Het verzet in Libië begon geweldloos, net als in Tunesië en Egypte. Maar toen besloot een generaal met een aantal manschappen over te lopen. Hij bood aan gewapende wijze strijden. En helaas heeft het verzet dat aanbod aangenomen. Maar dan bestrijd je de dictator met zijn eigen beste wapen, namelijk geweld. Dus dat ging snel mis. Een ander probleem is dat Gaddafi buitenlandse huurlingen gebruikt die nooit zullen overlopen. Ze blijven trouw aan Gaddafi die hem betaalt. Dat is nieuw en het is een leermoment voor Dr. Sharp. Something about that should be put in there. Wat je kunt doen als de dictator buitenlandse huurlingen inschakelt, daar moeten we dus nog op studeren. In het handboek stond ook dat je nooit buitenlandse hulp moet accepteren. Andere landen hebben hun eigen belangen en zo krijg je nooit een echte democratie van de grond. Hij waarschuwt voor nog een gevaar. It's not a case of trying to get the dictator to agree to something. Like een van de ergste fouten die de leiders van een opstand kunnen maken, is dat ze gaan onderhandelen met de dictator. Dat moet je nooit doen. Die fout is in Egypte ook gemaakt. Mubarak wilde alleen weg als het leger de zaak tijdelijk zou overnemen. een verhaal. Dan maak je alleen maar de weg vrij voor een nieuwe dictatuur. Het moet een brede volksbeweging zijn die de macht overneemt. Maar hoe voorkom je dan dat er een staatsgreep wordt gepleegd? We hebben boeken. Daar hebben we een boek over geschreven. Precies hoe je dat kunt voorkomen. It's on our website. 22. Kleed je uit als protestactie. 31. Val ambtenaren onophoudelijk lastig met vragen. 35. Gebruik humor als wapen. 38. Houd optochten en marsen. 42. Rijd met groepen auto's toeterend door de straten. We kijken weer naar een video op YouTube van een demonstratie in Jemen. Het leger opent plotseling het vuur. Gene Sharp is zichtbaar geëmotioneerd. Vroeger werd wel gedacht dat als je je geweldloos verzette, het regime ook geweldloos zou reageren. Dat is dus niet zo. Als je je geweldloos wil verzetten, moet je hier rekening mee houden. Helaas. Maar moet je je dan zomaar laten afslachten? Waarom zou je niet terugvechten een guerrilla-oorlog? Guerrilla-strijd werkt niet. Op de eerste plaats vallen er enorm veel slachtoffers. Veel meer dan met geweldloos verzet. Je wint daar niet altijd mee, maar je wint nog veel minder met een guerrillastrijd. strijd Guerrilla-strijd werkt niet. En als het al werkt, krijg je nooit een democratie. Wie met geweld een overwinning behaalt, zal in de toekomst weer geweld gebruiken. Desnoods tegen de eigen bevolking. Jamila Raqib, een Afghaanse medewerkster van Gene Sharp... legt uit dat geweldloos verzet nog een voordeel heeft boven guerrillastrijd. Vrouwen kunnen massaal meedoen. Niet veel vrouwen strijden in guerrillaoorlogen. Houd demonstratieve begrafenissen... 54. Ga bij officiële gelegenheden massaal met je rug naar de spreker staan. 60. Ga niet naar sportwedstrijden. 65. Blijf thuis. 74. Betaal geen huur. 78. Ga naar je werk, maar doe daar niks. 85. Weiger je winkel te openen. 86. Haal al je geld van de bank. 87. Betaal geen belasting. Zouden we u een pacifist kunnen noemen? Vroeger was ik een pacifist, ja. Maar ik realiseerde me dat als je alleen geweld afwijst. je de tegenpartij gewoon de gelegenheid geeft om te doen wat ze wil. Je moet er wel iets tegenover stellen: geweldloos verzet, geweldloze strijd. 97. Houd een proteststaking. 110. Houd langzaam aan acties. 111. Houd stiptheidsacties. 112 meld je massaal ziek. 117 houd algemene stakingen. 126 Boycott alle overheidsinstellingen. Er zijn ook veel landen waar de methode SHERP niet heeft gewerkt. Hoe komt dat? So, Ik don't niet the de mensen die the people leading the Iranian opposition really could think strategically. Ik weet niet in hoeverre er in Iran aan strategische planning werd gedaan. Of dat er in 2009 alleen maar massaal werd gedemonstreerd. Daar heb je weinig aan. Je moet precies weten wat je wil bereiken en hoe je dat gaat doen. It has appeared not to working in Burma. In Burma werkt het ook niet. De regering in ballingschap negeert mijn methode. De volkeren in de grensgebieden voeren gewapende strijd. En Aung San Suu Kyi is een geweldige vrouw, maar geen strategisch denker. De Dalai Lama is volgens Gene Sharp ook al geen strategisch denker. Daarentegen werkte de methode Sharp perfect in Belgrado om Milosevic af te zetten. Daar zat een hele organisatie achter die nu bij andere opstanden helpt. 137. Blijf staan of zitten als je wordt gezegd dat je ergens weg moet. 144. Werk ambtenaren zoveel mogelijk tegen. Dr. Gene Sharp heeft twee grote inspiratiebronnen. Mahatma Gandhi en Bart de Licht, een nauwelijks bekende Nederlander. Ik heb veel van hem geleerd. Bart de Licht analyseerde in de jaren dertig geweldloos verzet. Hij had geen moreel oordeel. Hij keek louter naar wat wel werkte en wat niet. Ongelooflijk dat zijn werk niet in het Nederlands beschikbaar is. 146. Negeer juridische maatregelen. 167. Ga met z'n allen in het openbaar bidden. Ook de Nederlandse illegale pers in de Tweede Wereldoorlog... heeft grote indruk gemaakt op dokter Gene Sharp. Sindsdien benadrukt hij in zijn werk het belang van een ondergrondse pers. 180. Richt je eigen communicatiesystemen op. 185. Maak gebruik van namaakdocumenten. 191. Zorg voor eigen vervoerssystemen. 198. Richt een eigen regering op. De boeken van Dr. Gene Sharp zijn in 34 talen vertaald. Telkens als er ergens behoefte aan was, werd er een vertaling gemaakt... zoals bijvoorbeeld in het Arabisch. Op dit moment wordt gewerkt aan 15 nieuwe vertalingen... waaronder Turks, Urdu, dat is een taal in Pakistan... Albanese, Kroatisch, Koreaans en enkele Afrikaanse talen. Dr. Sharp denkt dat de volgende opstand misschien wel in Vietnam gaat plaatsvinden en in een aantal Afrikaanse landen. Er is nog geen Nederlandse vertaling in de maak. Op onze website meer over deze Dr. Sharp, waaronder ook zijn website, vandaan je kunt downloaden. Dit is de dag.nu. Volgende week ontmoeten we de Tunesiërs, Libiërs en Syriërs zelf in een reportageserie over de Arabische opstanden.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 Jonathan Jeremiah, Heart of Stone. Nieuws van dichtbij. Goeiemidje. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. buur supporters krijgen meer vrijheid bij Utrechtse Ried. Die vinden het fantastisch. Water skien niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Dan gaan we nu naar Joel, want hij moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. MK, kijk mooi. Ja, in deze zomermaanden spitsen we rond dit tijdstip elke dag onze oren voor het nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of een regionale krant vertellen wat uh, bij hun in het nieuws is. We gaan vandaag naar Drenthe, Zuid-Holland en Friesland. En we beginnen in Friesland bij Harm Wijstra van Omroep Friesland. Goedemiddag, Harm. Ja, goedemiddag, Thijs. Jij hebt een ontzettend smerige uit, uh, bijdrage aan ons programma, heb ik gehoord. Ja, eigenlijk wel, want het verhaal wat ik vandaag maak, dat gaat over, uh, ja, poep. al. Ja, de Friese meren die zijn uh, overvol. We zijn natuurlijk een watersportprovincie op en top. Uh, mensen hebben dan uiteraard op het water ook aandrang. En die moeten dan naar het toilet. Uh, heel veel open bootjes hebben niet zo'n toilet aan boord. En die gaan dan uh, massaal naar uh, ja, uh, onbewoonde eilandjes... om daar in de bossages hun uh, behoefte te doen. En hoe heet dat? Uh, wat bedoel je daarmee? En welk woord hebben jullie daarvoor? Daar uh, hebben wij het woord wildskieten voor. Wildschieten. Ja, wildskieten, dat is uh, vrij vertaald uh, wildpoepen. Ah. En uh, ja, dat is uh, vaker regel dan uitzondering... dat de bemanning van die open bootjes uh, de kont in het riet schuift. Wildschijten, en dat is een veelvoorkomend fenomeen? Ja, het is een, een, een jaarlijks terugkerend probleem eigenlijk. De die, uh, die dat is het recreatieschap... die zorgt voor het onderhoud en de faciliteiten uh, langs uh, de Friese waters... Die, die hebben daar al jaren problemen mee. Hadden ook een oplossing, dat was een eco-toilet... Oh, ja. Prachtig gebouw, zelfvoorzienend, kostte tienduizenden euro's... maar uh, niet vallende, van vandalisme-proof. Dus dat ding wordt constant vernield. Dus de mensen gaan dan toch weer de bosjes in. Ja, en jij mag al die eilanden af? Ik ben gisteren en vandaag inderdaad even op controle geweest. En uh, ja, het is een, een smeerboel daar in die bosjes. Het, klopt, het verhaal klopt wel. En vanavond zijn die beelden ook te zien bij ons op televisie. Nou, we kunnen niet wachten, Harm. We nee. kunnen niet wachten. Vanavond is zien bij Omroep Friesland. Harm Wijstra vanuit Leeuwarden. Hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan gauw door naar Den Haag, want daar zit Judith Moerman in de studio van RTV West. Goedemiddag Judith. Goedemiddag. Waar hebben jullie het over? Nou, ik ben op dit moment vooral aan het voorbereiden dat uh, heeft te maken met spinnen en vogels... Eerder deze week merkte een collega van mij dat ze wel erg veel spinnen aan de vensterbank had hangen. En een telefoontje naar de woningbouwstichting leerde dat dat in heel uh, veel huizen zo was. Oh. Denk bijvoorbeeld aan de Haagse nieuwbouwwijken, Leidseveen, Wateringse Wateringseveld. Um, spinnenbestrijders maken ook overuren. Een bedrijf dat wij in de uitzending hadden, dat, uh, dat heeft nu een wachtlijst van twee weken. Uh, hoe komt dat nou? Nou ja, spinnen worden normaal opgegeten. En uh, ja, dat gebeurt door vogels vooral. En in die nieuwbouwwijken is heel veel gras aangelegd, maar relatief wat minder bomen. ...en vooral minder heesters, zeg maar hoge struiken. Ja. Um, ja, heesters zijn eigenlijk nodig voor vogels om een goede beschutting te hebben. En dus eigenlijk zijn er meer vogels nodig. En het verhaal wat ik nu vanmorgen aan het voorbereiden ben, ben even gaan bellen naar de vogelbescherming. En de Haagse Vogelbescherming zegt van ja, meer heesters in de wijk, dat zou wel erg helpen om dat soort plagen te voorkomen. En dat maakt de wijk ook gewoon aangenamer en vogelvriendelijker. Maar dat is eigenlijk dus een kwestie van eigen schuld. Had ze maar meer heesters neer moeten zetten. <laughs> ja, dat wordt dan natuurlijk ook wel naar de politiek gewezen van ja, de, de markt is wel er, erg los gelaten op sommige nieuwbouwwijken van uh, ja je weet zelf ook uh, huizen bouwen nu eenmaal meer geld op dan een, een groen parkje ja. Ja. neerzetten um, ja daar kan je overal mening verschillen het is natuurlijk ook zo we kunnen ook gewoon ik weet niet hoe groen jouw tuin is uh, maar ja, als ik bij, nou dat is heel mooi. Maar als ik bij mezelf in de buurt kijk, denk ik ook: ja, sommige mensen zijn wel erg verknocht aan de terrastegel. Ja, ja. En daar, uh, ja, de verstening die rukt ook wel op in de nieuwbouwwijken. En dan heb je ook een dat meer is spinnen. ook een verklaring. Ja, ja nou, nou, je hebt minder heesters. Uh, veel mensen hebben gewoon een terrastuintje. Want ja, weinig tijd om in de tuin te werken of weinig zin. Misschien één potje met een plant erin. Maar ja, dat trekt nog geen vogels. En ja, dat moet ook gewoon nog groeien in de nieuwbouwwijken. Ja. Maar in de tussentijd is het dus een beetje uit balans. Maar het is wel een feest voor de spinnenbestrijders natuurlijk. Dat absoluut. En het zal als sportliefhebber ook niet. Uh, verbazen dat we vanavond heel veel aandacht besteden aan de wedstrijd van ADO in het, uh, op Terecht. het bloedhete Cyprus. Terecht. Dat ze mogen winnen, zeggen wij dan maar hier uit Nederland. Het is een Europese wedstrijd, dus dan zijn we gewoon voor Nederlandse clubs. Judith Moerman, dankjewel. Wij gaan door naar Assen, naar uh, Ed van Tellingen. Uh, goedemiddag. Ja, dag Thijs, goedemiddag. Nou, nou jullie ook sporten, in, sport, in rain, trouwens, maar goed, dat maakt allemaal niet zo okay, uit. Oké, ja, waar ga je het over hebben? Nou, we gaan het uiteraard hebben, en daar hebben we het al een paar dagen, over het grote evenement van Drenthe, de Drentse fietsvierdaagse. Ah. Ja, en ik zou eerlijk zeggen, het is nog niet zo groot als de Vierdaagse van Nijmegen... met bijna 40.000 wandelaars. En dit zijn ook fietsers. Maar de Drentse Fietsvierdaagse is al zo'n 46 jaar eigenlijk het zomerevenement van Drenthe. Het is een beetje over zijn glorietijd heen. In de goede tijd nou, fietsen er toch zeker zo'n 30.000 mensen mee. 4 keer 40 uh, kilometer hè, dan door heel Drenthe heen vanuit een aantal startplaatsen. Mm -hmm. Nou, de laatste jaren is het allemaal wat teruggelopen en is het niet meer zo uh, uitbundig. Maar met uh, ruim 12.000 uh, fietsers uit het hele land die vier dagen zich heerlijk vermaken op de fiets over al die prachtige fietspaden in Drenthe. Nou ja, dat is toch altijd nog een heel mooi en groot feest. Voor ja, en het is wel aardig fietsweer, toch? Uh, dus, uh, dus, ik, ik heb vanochtend ook nog even een lekker eindje meegefietst en het is heerlijk fietsweer. En weet je, het, het, het, het krijgt wel eens uh, het beeld van een wat stoffig imago, omdat er heel veel grijs gekapte mensen meedoen. Het is dus, met ja. name van ouderen, het is niet zo'n sexy element. Aan de andere kant, als je ziet hoeveel mensen, hoeveel plezier ze hebben aan die, aan die fietstochten en hoeveel Lange slierten zich door het Drentse landschap uh, slierten... ...nou, dat is toch een prachtig gezicht, je moet je aan overgeven... ...het is een heerlijk, onthaastig, uh, langzaam uh, evenement... ...dat heel veel mensen toch eigenlijk heel veel plezier doen. Ja, en de hoeveelste keer is dat je het mag verslaan? Nou, ik, ik, ik werk al als verslaggever in Drenthe. Uh, nou, dat zou toch onder andere zo'n 25 jaar zijn. En uh, elk jaar komt het wel ergens op mijn pad. Ja. En uh, het mag dan niet zo populair Even mensen en onder collega's, omdat dat niet zo'n snel element is. Nou, ik stort me daar graag vol overtuiging. Ja, in. en je en, eindredacteur zegt natuurlijk, ik wil een uh, originele invalshoek vandaag, Ed. Ja, die hebben we natuurlijk altijd. En dat, dat is dan misschien wel even leuk te vermelden. Uh, vorig najaar hebben wij als Dagblad van het Noorden hebben wij een fietspadentest gehouden. En, uh, want Drenthe staat de op zijn fietspaden, heeft misschien wel de meeste en mooiste fietspaden van heel Nederland... Ja. ...maar een aantal fietspaden, overal hetzelfde liedje natuurlijk, wordt niet goed onderhouden. Samen met honderden lezers hebben wij een top 10 samengesteld van fietspaden die het slechtst onderhouden zijn. Nou, dat lijstje is bekendgemaakt. Samen met de provincie en gemeente wordt daar hard aan gewerkt om ook die fietspaden toch weer een beetje piekelbello te maken. En nou ja, mede dankzij de, de, de lezers van het Dagblad van het Noorden... ...zijn een aantal van die fietspaden net op tijd voor de fietsvierdaagse zijn ze weer uh, hersteld. Oké, okay. dankjewel Ed van Tellingen vanuit Hogeveen. Graag gedaan. Daarmee komen we aan het eind van deze dag. Ik verwijs u graag naar onze website. Daar is later vanmiddag het gesprek terug te luisteren dat we met Toon Verheugd uh, voerden over zijn boek Moordouders. Dat was niet actueel, maar is inmiddels heel actueel geworden. Want we hoorden het net al in het nieuws van drie uur: er is een stel uit zert uit opgepakt, opgepakt na de dood van een baby. Nou, dat is precies het onderwerp waar we het over hadden. Na het nieuws van half vier, uh, de VPRO G. Jochems. Hallo Thijs. Nou, naar aanleiding van de droogte en de hongersnood in de horen van Afrika vragen we een deskundige hè, waarom we die mensen daar niet op termijn natuurlijk niet nu al gelijk, maar waarom ze niet helpen verhuizen. Met dat gebied wordt het volgens ons nooit meer wat. Het droogte het elk jaar alleen maar erger en die breidt zich ook nog steeds verder uit. Dus waarom niet het structureel aangepakt? Strafpleiter Jan Bonen die analyseert het gedrag van de advocaat van Anders Breivik. Maar nu eerst het nieuws bij monden van Martijn van Beek. Radio 1, het NOS journaal.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u hier op Radio 1. Met na vier uur ons panel klinkende munt. Met nieuws en commentaren over geldzaken en alles wat daarmee te maken heeft. En dat is zo'n beetje alles. En tot vier uur praten we over de uitgedroogde en uitgehongerde horen van Afrika. Is er behalve de directe noodhulp eigenlijk wel een structurele oplossing voor deze regio? En we analyseren het optreden voor de televisie van de advocaat van Anders Breivik. En dat doen wij met strafpleiter Jan Bonen. Geef uw mening over alles wat u hier bij de villa hoort op onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. U weet het zo langzamerhand: De Hoorn van Afrika wordt geteisterd door een allesverwoestende droogte. De ernstigste sinds 60 jaar, zeggen ze. En alleen in Somalië alleen al zijn tienduizenden mensen omgekomen van de honger. En dat is niet het enige, want die regio laat verder ook nog onder oorlog... het ontbreken van infrastructuur en explosieve prijsstijgingen. In sommige gebieden is volgens Oxfam 90 van het vee gestorven. De kans dat de droogte aanhoudt tot eind van het jaar is heel groot, zeggen ze. Erik Smaling. U bent hoogleraar Duurzame Landbouw in de Universiteit Twente. Directeur ontwikkelingsbeleid bij het Koninklijke Instituut voor de Tropen. En senator, eerste Kamerlid, is dat voor de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Even met de deur in huis vallen. U hoorde mij zo bij Thijs van de EO vertellen. Zeggen, dit probleem is zo structureel, is al zo lang bezig. Die droogte die wordt alleen maar ernstiger en ernstiger, ernstiger. Jaar na jaar. Pak die mensen op en zet ze ergens anders heen. Zo simpel is het vast niet. Maar moet je daar niet naar streven? Ja, zo simpel is het inderdaad niet. Het is uh, ernstig wat er gebeurt. Maar de historie leert dat je in Afrika, uh, eigenlijk in alle regio's... behalve het, het echte natte woud van Congo, van tijd tot tijd droogtes hebt. Soms is dat maar één jaar. En daar kunnen mensen mensen vaak op voorbereid. Ze doen natuurlijk ook aan voorraadbeheer, ze, ze rantsoeneren. Maar als je een aantal jaar achter elkaar behoorlijke droogte hebt... dan zie je wel grote sterfte. Dan komt de hele dat, noodhulpindustrie. Ja, maar dat dat die droogte toeneemt en zich uitbreidt over steeds grotere gebieden. Die verwoestijning steeds verder uitbreidt. Dat is stru structureel. Nou, dat is niet zo, hoor. dat, nee? dat, dat hè, In de... In de sfeer van uh, er is een grote ramp, de neig je ernaar te zeggen van Afrika wordt alsmaar droger. De, de lange termijn prognoses zijn wel dat het uh, in, in delen wat droger wordt, maar je moet het toch gewoon zien als een droogte in de hoorn van Afrika die nu plaatsvindt. Maar die, dit gebied hè, hoort ja. die bij ja. uh, de gebieden die structureel droger worden, wat je net zo pas dat is wel de prognose dat dat daar wat droger wordt, maar dat het in West-Afrika is. wordt, ja. <laughs> nee, maar kijk, je kunt maar, uh, je, u, u, u zegt dus eigenlijk: het land is niet zo hopeloos dat het onleefbaar is. Dat is het niet. Nee, anders zouden er geen mensen wonen. Ja. Kijk, zo dat is, zijn wel, u kunt het de rafelranden van het continent noemen, mm -hmm. in termen van droogte en risico, dat je vee sterft en dat je zelf te weinig te eten hebt. Maar die mensen wonen, die zouden natuurlijk niet gewoond hebben als je daar niet uh, een bron van bestaan hebt. Mm -hmm. En niet iedereen landbouwt, want uh, dat grote kamp waar het veel over gaat, bij de Somalische grens, in Kenia, het gebied is eigenlijk niet geschikt voor landbouw, dus mm -hmm. de, men bedrijft daar ook geen landbouw. Wat maar, doet men daar dan eigenlijk? Wachten. Uh, ja. Ademhalen, niet doodgeschoten worden. Uh, te eten krijgen van. de. bedoelt dat is wetens. ook een vorm van leven? Wachten. Nou ja, het is, uh, ik ben er met Emiel Roemer onder andere geweest in mei. Het is de keuze voor die mensen van of je raakt in dat geweld verstrikt. of je komt om van de honger. of je loopt dat hele end naar die kampen. en dan heb je wel te eten, je wordt niet doodgeschoten. Maar verder heb je in onze ogen geen toekomst. Emiel Roemer, dat is de fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Uh, partijleider ook. Um... Je zei zo pas, het is niet zo simpel, die mensen verhuizen. Laten we even op dat pad doorgaan. Uh, wat zijn de problemen daarbij? Want als je die mensen naar een veel beter gebied zou kunnen brengen... dan, dan is dat toch ook wat, op zijn minst? Ik breng nog wel ja. druktrekkende ja. bewegingen te maken, merk ik. Maar... Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou, je, hebt, de, de, je hebt enerzijds de stad en het platteland. De, de, de mensen die in de stad wonen die zorgen natuurlijk sowieso niet voor zichzelf qua voedsel. Dus die zijn aangewezen op, op winkels of ze geld hebben om uh, voedsel te kopen... En migratie is natuurlijk, ja, goed, dat kennen we zelf ook. Het heeft natuurlijk allemaal er zitten allerlei kanten aan. Je kunt wegtrekken naar een ander gebied, ben je daar welkom. Je hebt het ja. voorbeeld in West-Afrika waar dat niet zo was in de mm -hmm. jaren 70 en 80. Dat is één punt. Een tweede belangrijke punt is: mensen in Afrika zijn enorm gehecht aan hun geboortegrond. Ja. Uh, Voorvaderen zijn geworden. daar begraven, het ruizen van de bladeren in de boom is een boodschap. En dat, dat moet wel heel uh, erg zijn, wil je weggaan van je geboortegrond. Is er ook geen traditie uh, van verhuizingen? Want in Europa en uh, Azië de volksverhuizingen. zijn de afgelopen duizenden jaren regelmatig volksverhuizingen ja, geweest. Is dat ja, in Afrika ja. anders dan? Ja, ja, ja, ja, absoluut. De Bantu, de grootste uh, ja, stam, als je het zo wil noemen... die, die heeft zijn origine in de buurt van Cameroen, maar die is uitgewaaierd over heel Afrika. En toen de Sahara bewoonbaar was, toen, ja, waren daar mensen die zijn toen het droog werd... Afgezakt en eigenlijk blijven hangen in de Sahel. Het is een mooi voorbeeld. Hè, dat u ja. zegt toen de Sahara bewoonbaar was. Die is ja. ooit bewoonbaar geweest. Nu ja. al lang niet meer. Ja. Dus op zulke lange termijn moet je denken. Want het kan uh, natuurlijk wel een, het, het gaat een paar, het paar weer gebeuren. jaar. Ja. Jawel, maar goed, het zijn twee tijdschalen. Als je over duizenden jaren geleden praat, dan zie je die bewegingen. Dan zie je ook dat mensen stopten in de Sahel. Omdat het gebied daaronder had je slaapziekte en rivierblindheid en zo. Dus daar konden ze niet wonen. Maar nu met die bevolkingstoename is, is het acute karakter van die droogtes... is natuurlijk is veel, uh, veel pregnanter. Je hebt het bijna elk jaar is het wel ergens raak. Nu hier, volgend jaar Zimbabwe, daarna Mali. En, uh... Dan gaan we er dus vanuit dat, dat de mensen gewoon in het gebied blijven... waar ze nu zijn, waar deze ramp hen nu treft. Maar die gaat ook weer voorbij. De noodhulp zal iedereen het wel over eens zijn. De acute hulp is nu nodig. Maar hoe pak je het dan als we niet gaan verhuizen... wel zo structureel aan dat mensen inderdaad misschien eens wat buffers kunnen hebben voor het geval er over twee of vijf of tien jaar... zich weer zo'n droogte voordoet. Ja, je zou uh, kunnen kijken naar, de, naar de, de bewoonbaarheid van Afrika. Welke delen zijn minder risicovol? Dat brengt met zich mee dat je ook moet denken aan Somaliërs... die in Kenia zouden wonen. Nou, dat, dat heeft natuurlijk al allerlei problemen. Somaliërs hebben ook een ander dieet. Je ziet ook in die kampen dat ze het Keniaanse voedsel... dat verdragen ze niet... Het dus, dus is dus geen kwestie van, die, van dat lus ik niet, maar dat verdragen ja, ze echt dit lichaam. Dat heeft te maken niet. met de stofwisseling. Ja, ja. Ja, ja. Dus zo, daar zou je naar nou kunnen kijken. Dat is één kant. De andere kant is dat je dat, dat denken in noodhulp nou eens achter je laat. Mm -hmm. uh, nog dus, het is absoluut nodig hoor, daar wil ik helemaal niet aan. Nou, aantornen. nu het acute lenigen van nood. Ja, dat acute lenigen van nood ja. is. Hm. Zo maar waarom dan toch achter, achter je laten? Nou, omdat je niet verder kijkt dan die mensen huisvesten in zo'n kamp, en dat hm. krijgt een permanent karakter, er leven zijn 10.000 baby's in dat kamp, waarvan de ouders ook in dat kamp geboren zijn. Hm. Dus dat is een. Dat een worden eigenlijk nieuwe, daar. nieuwe steden op zich bijna. Nieuwe... Het, is, het is de derde stad van Kenia nu in grootte na Nairobi en Mombasa. ja. ja. ja. Hm. ja. Hm. Maar. Uh, Oké, okay, noodhulp achter je laten. Noodhulp achter, achter je hm. laten, maar wat dan daarvoor in de plaats? Nou, je, je moet, uh, we weten hoeveel mensen op een gegeven moment in, uh, tot Afrika beperken zullen wonen. Een deel daarvan zal, uh, deel zal in steden wonen. Kunnen, hoe komen die steden straks aan hun voedsel? Je moet een, een beetje wat doorkijkjes maken naar Afrika over 10, 20, 30 jaar. En hoe moet het er dan uitzien? Wil je ervoor zorgen dat iedereen op zijn minst fatsoenlijk te eten heeft? liefst ook uh, met banen en dan die rafelrandjes waar ik het over had... Ja, die worden misschien in toenemende mate slechter bewoonbaar. Dat kan. Maar ik wil ervoor waken om te zeggen dat het continent als geheel heel snel verdroogt. Mm -hmm. Dit zijn incidenten in Ethiopië in 1984, weten we nog live eet. Maar daar heeft Mengistu destijds bewust dat de hele tijd uit de pers gehouden. Mm -hmm. Omdat hij dacht van de mensen die het overleven, dat zijn genetisch ook de sterkste mensen. En die wil ik graag houden. Dat is ja. een zeer dubieus. Uh... Maar dan even nog in de gebieden waar het, het probleem die droogte enzovoort structureel is. Daar heb je dan een dubbel probleem. Die mensen die kunnen daar in afnemende mate wonen. Maar die gebieden zijn ook in afnemende mate geschikt om voedsel uh, te verbouwen. Ja. Dus het treft twee keer. Ja, daarmee, wat je daarop zou kunnen doen is uh, het continent bekijken... van waar zijn overschotten, waar zijn tekorten. En dat je de overschotten uit andere delen van Afrika... liefst een beetje in de buurt... Hm. naar die het, uh, gebieden met tekorten kunt vervoeren. Dan heb je het probleem ook binnen het continent opgelost. Ja. Want nu komt het meeste uh, uit Noord-Amerika of uit Europa. En dat, dat zijn gebieden ja. waar de overschotten ook ontstaan... Door, door het beleid, door de subsidies. Even naar die, over die verhuizing dan nog. Concluderend, uh, het is niet zo dat ze op korte termijn ergens massaal welkom zijn, er, ergens anders, die Somaliërs waar we het nu nee, over hebben. Nee, want als je kijkt naar dat ene kamp... Ja. dan is de groep die daar uitgaat naar Canada of, of, of Amerika... dat is een hele kleine groep in verhouding tot wat er binnenkomt. Oké, okay. okay, nou die noodhulp achter je laten. toch nog even daarnaar terug, zegt u. Maar er, er moet wel wat gebeuren. Op welke manier zou dan, laten we het tot ons land beperken... Nederland veel structureler hulp kunnen bieden? Noem eens iets concreets. Nou, Nederland zou um, onder andere Nederland, we hebben een positie op het gebied van, van voedsel, een plan kunnen maken voor Afrika van wat, is, wat zou nodig zijn om het continent zo, zo voedselzeker als mogelijk te maken. Daar hoort wel handel bij, maar dan moet je toch ook denken aan grotendeels zelf verbouwen. En hoe kun je overschotgebieden in, in, in verband brengen met tekortgebieden? En daar dus een, een structurele aanvoerlijn van die overschotgebieden naar die gebieden met tekorten, verzorgen, mm -hmm. terwijl die gebieden met tekorten dan wel weer andere diensten leveren, waardoor die mensen daar wel een bron van bestaan hebben. Eigenlijk een vrij normale gang van zaken hier, zou je zeggen. Dat nou ja, Wij het, hebben ja. een gemeenschappelijk landbouwbeleid, en, en daar hebben we veel baat bij maar gehad. Maar ik bedoel eigenlijk een vrij normale gang van zaken als je zegt binnen één land, hè, dus niet erbij binnen één ja. land, daar hebben ze te veel, daar hebben ze te weinig. Als we nou zorgen dat dat uitgewisseld kan worden, en dat de één wat anders levert daarvoor, dan, dan ben je er wel uit. Dat is wat, wat, Zo, wat je moet doen. Ja, ik ben persoonlijk, nou, ben ik voor voedselzekerheid op een Regionale schaal, dus dat het niet allemaal de hele wereld over wordt gesleept. Hmm. Maar als je dus een, een pan-Afrikaans plan zou kunnen maken van voedselzekerheid maximaliseren, dat gebeurt niet, maar dat zou Nederland goed kunnen doen met, met het Wereldvoedselprogramma. De Europese Unie zou bij uitstek uh, zoiets moeten oppakken, omdat Afrika ook van die economische regio's heeft. Maar dat, uh, dat gebeurt dus amper. En massaal uh. investeren in ontziltingse installaties oh. en gewoon die droge gebieden uh, permanent irrigeren? Um, dat zou iets zijn, dat is nu nog te duur. Dat, dat op experimentele schaal vindt dat plaats. Maar wij eten, het wij eten ook hè, tegenwoordig. Ja. Dat is een delicatesse. Het heeft wel wat potentie, maar dat is nog niet uh, zover dat dat op grote schaal toegepast kan worden. Nee, nu wordt er gevochten in Mogadishu, waar die uh, luchtbrug moment, uh, heen ja. gaat. Ja. Het uh, uh, was de enige manier om daar nog voedsel te krijgen in dat uh, gebied. Dat, dat houdt dan ook op door die gevechten. Zou het niet. Hm. Dus het probleem wordt voorlopig nog erger voordat het beter wordt. Ja, nou, ik, ik ben nooit in Somalië geweest, maar wat ik me zo van voorstel is dat, die, dat voedsel komt binnen. En dat is natuurlijk heel strategisch dat dat er is. Allerlei milities, inclusief Al-Shabaab en, en de, ja. de legitieme regering, zullen daar om gaan strijden. En dat zie je ook in Darfur en in andere gebieden waar je kampen en, en tekorten hebt. Het wordt gewoon een hele industrie. En uh, met alle risico's van dien, en dus de vrachtwagenchauffeurs die, die die troep het binnenland in moeten brengen... Mm. nou, ik zou ze maar een kogelvrij vest aantrekken. Mm. Ja. Erik Spaling, hoogleraar Duurzame Landbouw, verbonden aan de Universiteit van Twente. Hartelijk dank. Wij spraken met hem over de droogte en de honger die heerst... en om zich heen grijpt in de horen van Afrika en over mogelijke structurele oplossingen. waren de Amerikaanse Dead Trees uh, met Play Your Hand. En die, dat nummer staat op hun tweede cd, What Wave. Volgens zijn advocaat is Anders Breivik krankzinnig en een kille persoon. En verder was hij, volgens dezezelfde raadsman Liepestad, onder invloed van drugs toen hij het vuur opende op die jongeren in Noorwegen. Getuigen deze uitspraken nu van een verfrissende openhartigheid... of lijkt het een flirt met het tuchtrecht van de Noorse Orde van Advocaten? Jan Bone, strafpleiter, trouwlid van ons juridisch panel. Hartelijk welkom. Hoe moeten wij dit zien? Alles wat u als laatste zei, dat kan niet. Het uh, is volstrekt uitgesloten dat je iets negatiefs van je cliënt naar buiten brengt. En Zelfs als die man zou hebben gezegd tegen deze advocaat... ik wil dat je dat zo en zo vertelt... Dan nog denk ik dat hij het niet had kunnen doen. Dan moet hij toch zijn cliënt tegen zichzelf bescherming nemen. En niet een soort idiote uitspraak in het openbaar doen. Waar hij die jongen later enorme schade van kan ondervinden. Als hij op zijn standpunt terug zou willen komen. Maar, hoezo? maar hoe, hoe werkt dat dan? Wil hij erop terugkomen? Waarom levert dat schade op dan? Als, als hij nu zegt, de jongen, uh, jongen is krankzinnig, ja. allemaal dingen, allemaal statements... waarvan uh, je zou denken, misschien heeft dat wel een opdracht van zijn cliënt gezegd. Ja, want ja. dat weten we natuurlijk niet. Dat weten we niet, nee. maar uh, het maakt indruk dat die jongen dat niet zelf heeft gezegd. Maar als het zo zijn dat hij dat wel heeft gezegd... dan nog zou je moeten realiseren dat die jongen later op zijn standpunt terug zou kunnen komen. En dan is het door zijn advocaat naar buiten gebracht. Het is iets wat tussen die advocaat en die cliënt uh, hoort te blijven niet naar buiten moet komen. Ja. Hij heeft ook nog gezegd, nog even iets uit die persconferentie... Hè, die op tv is geweest. Hij zegt ook nog, ik kan zijn daad niet begrijpen... want hij legt het niet uit op een aanvaardbare manier. En hij zegt, hij heeft geen idee van de impact van zijn, van zijn aanslagen. Hij gaat dus echt heel ver dat in niet zijn. alleen de jonge duiden, maar ook daar zijn eigen mening al over geven. Het volkomen en... uitgesloten dat dat ja. kan. Uh, ook naar, naar Noorse uh, regels heb ik. Uh, is dat zo, vastgesteld. Ja? ja? In Noorwegen kan het ook niet. In Nederland kan het ook niet. Hier is zelfs in de advocatenwet uh, niet toegestaan om je cliënt af te breken. Of negatief uh, af te schilderen. Of je... zelfs überhaupt in te gaan op de motieven van je cliënt. Dat mag niet, uh, dat moet de jongen dan zelf doen. En je mag het wel een keer verwoorden... als het uitdrukkelijk in de rechtszaal is en die jongen je dat vraagt. Maar het is niet zo dat je iets ten nadelen van je cliënt kunt zeggen. En dat moet ook niet. Ik heb dat geleerd, wij leren dat alle stagiaires... Je zegt nooit iets negatiefs van je cliënt. Als je niks wil zeggen, dan moet je niks zeggen. Als je iets heel erg vervelends zou moeten en willen zeggen, dan moet je zwijgen. En ja. je mag nooit iets nadelen van je cliënt Oké, okay, dat heeft hij dus wel gedaan. U heeft het ook gezien. De, ik ik de, was de, stijlverbaasd. Dat vroeg u maar. Maar toen u naar hem keek, wat, wat voor indruk maakte hij dan op u? Nou, eigenlijk is dat de vraag. Wat voor indruk maakte deze advocaat op u? Kon u ja, uit zijn lichaamstaal iets begrijpen? Nee, ik, ik, ik kon niet begrijpen hoe die jongen er toe kwam. Ik vond het een wat kille figuur, ik, uh, maar dat zegt niks. Want ik, nou ik zegt hij dat ook van zijn cliënt. Ja, dat het, dus, dus <laughs> ik dat we moet het samen daar over helemaal eens zijn. Teeks van to no one. Ik, hij maakte mij de indruk dat hij volkomen zijn eigen standpunt stond te verdedigen. En dat hij niet goed had nagedacht of hij dit wel wilde, of deze jongen wel wilde verdedigen. Ja. Want hij mag best zeggen, dit is mij te gruwelijk, dat wil ik niet. Ja. Er zijn zaken geweest waar ik ook wel erg over na moet denken... wil ik dat doen of wil ik dat niet doen. Maar als je het doet, dan moet het volledig vanuit het belang van je cliënt zijn. Ja. En als je dat niet aankan, dan moet je het niet doen. Plasman, Uw collega Plosman, die zei dat ook, hè, dat hij de indruk had... dat hij dat helemaal niet overlegd had met zijn cliënt om dit allemaal te zeggen. Maar waar blijkt dat dan uit? Oh ja, omdat het, omdat het zo krankzinnig is wat die jongen gezegd zou hebben... dat dat bijna onmogelijk is. Hij, hij blijkt uit zijn geschriften, wat ik uit de kranten weet... Dat hij zelfs uh, eigenlijk de wereld wil veranderen, omdat hij zo normaal is. Ik ja. vind uh, het normale gang van zaken wat hij bedacht heeft. Ja. Deze gruwelijke grap. Tess en ik zaten naar dat uh, filmpje te kijken van die persconferentie. We hadden, wij hadden zelf sterk de indruk dat hij hardop in het openbaar. ...met zichzelf aan het delibereren was. Ja, ja zijn eigen gewetensbezwaren eigenlijk ja. nog niet helemaal uitgeplozen en dat met ons deelde, min Ja, meer. het kan ook zijn dat hij absoluut van die jongen af wou. en op deze manier dacht, dan doe ik het zo... ...en dan, dan was hij je zo toch... boos, dan stuurt hij me wel de laan uit. Maar dan, uit. dan zeg je, maar... je toch gewoon, ik, uh, ik zie er af? Ja, dat kan helemaal niet, hij had gewoon moeten zeggen, ik vind het zo gruwelijk, dit kan ik niet aan, dit wil ik niet. Ja. En toen hij zei, ik zal u bijstaan, toen golden alle regels voor de advocatuur... Nooit iets naar buiten brengen ten nadelen van je cliënt. Nou, daar, daar nog even over. Hè. Is dat, dat, dat, dat is de regel. Maar is het altijd zo? Zo'n zaak het is een behoorlijk gruwelijke zaak. Zijn er hele uitzonderlijke zaken waarin je je voor kan stellen... dat je dan weliswaar in overleg hopelijk met je cliënt zegt... wij wijken van de, van de gebaande paden af. We gaan het heel anders doen omdat deze zaak dat echt vraagt. Voor het publiek of een, een import. Nou, bestaat dat? Dan zou je dus eigenlijk een strategie moeten bedenken. samen met je cliënt. die je op neerkomt. dat in het openbaar. die advocaat zich zo sterk tegen zijn cliënt wendt. hem zo, zo afvalt. dat dan het voordeel van de verdediging zou zijn. Zoiets moet je dan bedenken. Hm. Daar zou ik nooit aan meewerken. Hm. En ik denk ook niet dat het ooit gebeurd is. want het is bijna niet voor te stellen. dat dat een, een voordeel zou kunnen opleveren. voor de verdediging. Maar als je het zo formuleert. zou je, zou je wel zo'n casus kunnen bedenken. Maar ik kan er niet eentje uh, bedenken waarin dat nou werkelijk zou spelen. Als die man zegt, nou meneer, zegt u maar dat ik het gedaan heb... en dan zeg ik wel dat ik het niet gedaan heb, dan weet die rechter het niet meer, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, nou ja dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Als je het echt helemaal superpositief zou willen bekijken... is er dan met de allergrootst mogelijke moeite iets te verzinnen... op grond waarvan die man uh, daar een positieve bedoeling mee had? Is er een redenering te verzinnen waarom dit goed zou kunnen uitpakken voor zijn cliënt, dit gedrag? Nou, als je dus voorbij gaat aan het feit dat wat hij doet absoluut niet kan... <laughs> He? Als je daar uh -huh. aan voorbij gaat en oké, okay, het kan wel... dan zou je kunnen zeggen dat hij nu al zegt... hij is zo krankzinnig dat je hem in een psychiatrische inrichting moet opsluiten. Mm. Dat je hem dus niet in de gevangenis moet stoppen... maar onmiddellijk om een gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting. Als hij dat bedoeld heeft, dan kan ik hem nog begrijpen. Want ik denk dat die man er ook onmiddellijk heen moet, ja. eerlijk gezegd. Als hij dat bedoeld heeft, dan... Kan dat zo zijn, maar het is onmogelijk dat hij dat bedoeld heeft... omdat hij als advocaat spreekt. Ja. Hij spreekt niet als zijn oom of, uh, of zijn broer. Heeft u zich wel eens uh, vergalopeerd in het verleden... toen u nog veel jonger was en onervaren <laughs> en een uh, veul in de wei, zeg maar... en de, zich laten verleiden tot dit soort verkeerde gedrag? Uh, ik heb ooit uh, raf mensen bijgestaan. En op een gegeven moment werd aan mij gevraagd door de jongen... om zijn politieke standpunt... De grote in... ja. ja. Dat was de een linkse groepering ja, die ook moorde. Ja, ja. Ja. Precies, het was geen kinderachtige het was club. was geen kinderwerk, nee. En toen op een gegeven moment die jongen wilde dat ik zijn politieke standpunten over het voetlicht bracht in de rechtszaal, toen heb ik afscheid van hem genomen en gezegd: dat doe ik niet. Oh nee, maar. Ik hem besproken. Hij ja, ja, ja, ja. zegt dat kan niet. Dat maar je niet. hebt nooit het moment gehad dat je uh, op verzoek van een cliënt of voor wat voor omstandigheden ook wel tot een uitspraak kwam die eigenlijk ook niet tolerabel waren. Dat is jou nooit overkomen. Nee, dat is me nooit nee. overkomen. Het is altijd uitgepraat met de cliënt. En ik geloof niet dat ik, behalve die ene keer bij de RAF... nog andere cliënten ooit nee. heb hoeven weigeren om dat soort gronden. Het is gewoon een kwestie van overleg met je cliënt. Goed uit, uitleggen wat er aan de hand is. Goed uitleggen wat er voor een nadeel is. En dan word je het bijna altijd mm -hmm. eens. Zijn er voor... Sorry. Ja? Zijn er no nee, want jij wilde je nog even over. Nou doorgaan. ja, uh, nooit op voorhand de cliënt ge geweigerd. Want ik heb de zaak bekeken, hier begin ik niet aan... Ja, maar daar wil ik niet over spreken. Dat is twee keer gebeurd. Hm. Maar over die zaken kan ik niet spreken, omdat dat weer... vanuit. Maar nou, kan je wel zeggen, wat voor type zaken dat zijn? Geweld of, of, of seksuele misdrijven of wat dan ook? Nee, dicht bij me. Oh, okay. de, oh ja, ja, ja, we hebben het er volgens mij wel eens eerder over Dan gehad. Dan ben je ook eigenlijk het, ja. verplicht om dat te doen, geloof ik. Uh, ja. nou, nou, even terug naar, naar deze zaak, want dit ja. is nu gebeurd. De, deze advocaat heeft in het openbaar uh, uh, um, zijn cliënt eigenlijk alleen maar schade berokkend. En volgens u is het ook zo dat dat echt niet kan, dat het niet mag. Dat, nee. Zoals het in Nederland niet mag, ook in Noorwegen niet. Wij althans hier hebben daar nog niets van vernomen... dat er een orde van advocaten is geweest of een deken die gezegd heeft... ben jij maar blazen, komen ze weer hier. Wat zijn en de gevolgen voor hem, kortom? Ja. Hij kan uh, de, de deken, in Nederland zou de deken dat een ambtshalve klacht uh, tegen die jongen indienen. En mm -hmm. dan zou je moeten verantwoorden tegenover het uh, Tuchtscollege. De de, de tuchtscollege. Maar, en Noorwegen kent hetzelfde systeem, mag ook niet. Dus ik denk dat die jongen wel een klacht zou kunnen verwachten van zijn deken. Maar wat, wat is de uiterste sanctie die hij kan verwachten? Op papier? Ja, leveren van je toga. Echt Gewoon uh, waar? Disbarred, zoals het in ja, Amerika dat heet. is de uiterste. Je kan ook uh, je kan natuurlijk een berisping krijgen, je kan van alles nog wat drie maanden niet mogen werken, je kan een jaar niet mogen werken, maar de alleruiterste Consequentie, kan zijn dat je niet meer als advocaat mag werken. En nog een stap verder. Zou zijn cliënt met een strafprocedure tegen hem kunnen beginnen? Zou helemaal die niet aan top zijn, zeg. Ja, dat hij, nee, hij zou een klacht kunnen indienen bij de orde van advocaten. Maar ik denk niet dat hij een strafklacht tegen hem kan formuleren. Zou het, en het nog ineens... Nog, ja, toch? hè. Maar hoewel, dat die, weet, de het schale, nu, nu schaard, toegebracht dat dat opwege, dat... Of hij hem niet wegens smaat of lastig zou kunnen aanklagen. Ja. Want als hij zegt, ik ben helemaal niet gek. Hoe kom je erbij? Dat had je helemaal niet mogen zeggen. U zit mij, daar voor de televisie een beetje... Als voor krankzinnig te verklaren, ja, dat is smaad. Je zou, als je heel erg vals wil denken, nog uh, uh, in complotten kunnen denken... dat deze anders blijf ik bewust deze een uh, sociaaldemocraat heeft gevraagd als advocaat... om hem vervolgens zo uh, af te, te brengen. brengen. Ja, om in de problemen te brengen. Ja, maar complotten, daar hou ik niet zo van. En daar nee. Wel, eens, daar uh, houdt u altijd heel werk ja, van. Ja, daar van, maar in dit geval lijkt me dat uitgesloten. <lacht> ja. Nu ineens niet. <lacht> in <dit> geval, <lacht> maar iets van uh, obstructie van de, van de rechtsgang... dat het OM hem daarop uh, kan pakken... en strafrechtelijk kan vervolgen, bestaat nee, dat? Er is sprake, nee? sprake van. Ik denk dat er een heleboel mensen in Noorwegen ook hebben zitten kijken... want wat gebeurt er hier... Dus denk, het, het zou in alle opzichten eigenlijk beter zijn... als deze advocaat naar deze voppa van de zaak gehaald wordt... dat er een andere advocaat komt, een zodat een normaal... voor zover het kan, nee, dat kan, een normaal proces... Ja, ik denk dat uh, deze jongen toch niet uh, goed op zijn plek is. Maar aan de andere kant, als deze, uh, deze man zegt... nou, je, je gaat je gang maar, nou, ja, en hij wil de verdediging niet neerleggen... dan zal die jongen het met deze man moeten doen. Doe ze voorspelling hoe, hoe het afloopt? Nou, Ik denk dat er heel weinig advocaten zullen zijn in Noorwegen die bereid zijn deze jongen bij te staan. Hm. Ik denk dat ik het wel zou doen, hm -hmm. maar dat ik er toch ook een nachtje over zou slapen. Dat is Echt reden waarvan? Op welke Niet... grondslag en hoe en hoe ver ik zou willen gaan. Hm -hmm. Want dit is natuurlijk wel een van de meest afschuwelijke momenten eigenlijk in de hele Noorse samenleving. Maar dan komt toch altijd ook weer het hart van de strafpleiter en van de Zeker, advocaat die dan zegt... Dan iedereen doen. moet een eerlijk proces ja, en dan, krijgen en, en dan heeft dan zal verdienen. ik het ook doen. Ja. Maar ik zal wel afwegen en met hem bespreken op welke mate, in welke, welke basis en hoe ver ik wil gaan. En in elk geval heb je wel uh, uh, het voordeel dat je de Noorden achter je hebt. Want ik begrijp uit de kranten dat die allemaal vinden dat er een eerlijk proces moet komen. En dat er ook geen doodstraf, daar wordt niet over gesproken. Alles moet zijn normale ja. gang uh, Ja, maar ja, je hebt natuurlijk wel de jury. Ja. Misschien is er wel een oplossing, een buitenlandse advocaat, een niet-Noorse advocaat. Uit, ja, maar de, uit mijn Jordanië. Noors, mijn Noors is niet wat je was. Ben je wel vast, gelijk wereldberoemd, <laughs> ja, Jan Wonen? Ben je wel wereldberoemd gelijk? Ja, nee, maar dat, heb ik, dat ben ik al in wijk met steden, dus dat is geen probleem. Dat lijkt ons ver genoeg. Ja. <laughs> Oké, okay, Jan Wonen, hartelijk bedankt. Zometeen na het nieuws is de villa terug bij u. Met ons panel klinkende munt over geld en alles wat daarbij komt kijken. En dat is ongeveer alles. Tot zometeen. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1, gaat op herhaling. Lekkere muziek en leuke gesprekken van het afgelopen seizoen. Met onder andere Jan Siebeling. Die avond heb ik uh, in een anderhalf uur tijd heb ik mijn allereerste verhaal... Witte gezanten geschreven. Mensje van Keulen. Alle elementen zit er al in. Gerbrand Bakker. Verzien ik nu ter plekke, maar dat komt door jouw vragen. En Peter Buwalda. Maar ik heb wel vier jaar om dit af te krijgen. Uh, zeven dagen per week geschreven. Opium. zaterdag tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.